Uur. Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd is het echt gedaan met het Olympisch vuur. De slotceremonie in Tokio zit er bijna op. De vlaggen van de deelnemende landen werden naar binnen gedragen door de sporters. Er waren ook nog huldigingen van atleten die afgelopen nacht aan de bak moesten. Zoals de marathonlopers. Nederlander Abdi Nageye werd tweede. Abdi Nagee straalt. Elliot Kipchoge en Bashir Abdi. Zilver voor Nederland. Goud voor Kenia. Brons voor België. En je vierde dat met een dansje. Ha, het is een leuke jongen. Het is een swingende man. Het is, ja. Uh, ja. Het is een man naar je hart. En in Griekenland zijn de natuurbranden nog steeds niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn aan het blussen, ook met helikopters en vliegtuigen. Gisteren braken er toch weer 400 nieuwe branden uit. Twee mensen kwamen tot nu toe om het leven en duizenden Grieken zijn geëvacueerd. In het land is het al een tijd bloedheet met temperaturen boven de 40 graden. De eigenaar van een snackbar in Rotterdam heeft een overvaller weggejaagd met frituurvet. Gisteravond kwam een man met een mes de snackbar binnen en eiste geld. De vrouw achter de toonbank gooide een pan met frituurvet naar hem toe. De overvaller ging er vandoor. Het is niet bekend of hij gewond is geraakt. En vanaf vandaag gelden er nieuwe corona-reisregels. Iedereen die ouder dan 12 is en uit een geel EU-land komt... moet zich voor terugkomst laten testen als hij geen vaccinatie of herstelbewijs heeft. Als je je papieren bij de grens niet op orde hebt, dan kun je een boete van 95 euro krijgen. Deze mensen zijn in elk geval goed voorbereid. Maar goed, we waren er niet bang voor, want uh, we zijn allemaal gevaccineerd. Dus, uh... De helft heeft ongeveer een herstelbewijs en twee uh, hebben we net getest gisteren. Buitenlandse Zaken raadt aan om al voor je op vakantie gaat uit te zoeken waar je je kan laten testen voor de terugreis. En het weer nog. Ja, het is weer een wisselvallig dagje met af en toe zon, maar ook stevige buien met soms ook onweer. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Morgen meer van hetzelfde. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De werkzaamheden op de A9 zorgen voor vertraging vanuit Alkmaar naar Amstel 1 bij Veenbeek de plein 5 vijf kilometer file met een kwartier op En de N201 Hilversum-Uithoorn is dicht bij Kortenhoef na een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ja, ja.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 Zo zit het er uh, toch echt op uh, daar in Tokio in uh, Japan. De Olympische Spelen, daar hebben we het uiteraard over. Wekenlang hebben we kunnen genieten van uh, heel veel sporten en sporters... die daar uh, in actie zijn gekomen. En een geweldig resultaat voor uh, ons uh, Nederlanders uiteraard... Uh, met het meeste aantal medailles wat we ooit hebben gehad uh, tijdens de Olympische Spelen. En weer ruim in de top 10 uh, geëindigd. Uh, dus uh, ja, het kan eigenlijk helemaal niet stuk, de Olympische ja. Spelen van uh, dit jaar. Maar uh, de vlam gaat echt uh, gedoofd worden nu al daar. Nou, ze zijn nog bezig met de, de afsluitende speeches. En de vlag wordt straks uh, natuurlijk symbolisch gestreken en overhandigd aan uh, Frankrijk. Want over drie jaar is het alweer zover? Ja, want dit waren de Olympische Spelen van 2020. Juist klopt, en dat moeten ze het ene jaar weer even inhalen. Dus over drie jaar zijn er weer Olympische Spelen. Dus ik, we, we vallen nu in een gat, uh, uh, Harms. Wat ga jij de komende een drie jaar gat. doen, uh, Albert? Ja, ja. Ja, eerst, heb je daar al over nagedacht? Nee, nou, eerst op korte termijn, dat moet even weer even bijkomen. Want uh, ja, menig, menige nachten heb ik uh, voor de tv uh, doorgebracht. En uh, ja, dat, uh, ik zal vannacht alweer wakker worden. Zo van: hé, hey, er is niks. We kunnen nou rustig uh, op vakantie gaan. Nou ja, op, ons opmaken voor uh, de Formule 1. Uh, uiteraard. Uh, het zeker weten, dat zeker weten. Goed. Het tweede uur van Zandvoort op zondag live vanaf de tolweg 10A. Uh, harde wind en het zonnetje. Uh, wellicht straks nog wat regen later op de dag. Maar dat laat ons de pret niet drukken. Wij gaan rustig verder. Uh, mensen die uh, vast luisteren naar uh, onze uh, zondaguitzending weten dat we in het tweede uur altijd uh, ZFM in de regio doen. Uh, maar uh, dat gaan we dus ook inderdaad doen. We hebben eerst uh, het nieuws, u, in het nieuws hoorde u al een korte, korte samenvatting van de strengere regels die vanaf vandaag uh, gelden voor het uh, reizen met vakantie en het terugkeren naar Nederland. Daar hebben we over het tweetal platen een uh, wat uitgebreider en uh, systematisch verhaal over. Afgelopen zaterdag is de kartbaan geopend op het Badhuisplein. Daar hadden onze collega's van NHTV hadden daar een, een reportage van gemaakt. En verder wellicht nog in het tweede gedeelte van de tweede uur... nog wat meer nieuws uit de regio. Uh, en dan het laatste uur hebben we natuurlijk pit Report kwart over vier. Uh, we hebben het uh, dier van de week nog om half vijf... en natuurlijk het gedicht van de dag om kwart voor vijf. Maar niet op de dingen vooruitlopen. Eerst het tweede uur. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender... de CFM Zandvoort. En wil je meekijken in de studio? www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Of kijk even via de, onder meer de CFM-app. En dan kan je ook het laatste nieuws uit Zandvoort uiteraard nalezen. En luisteren naar het geluid van Zandvoort. We doen het al 31 jaar. There's until you dislocate, God rules I'm about to disobey, but no it's gonna be okay. Go let the music take you away, wanna be happy so you say, I know your baby dry, you crave, but no one can take his place. It's so dark, out, world so dim, let your light shine from within, no more hatred, let love win, I'm your family, I'm your friend, good to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 Just right, I'm old-fashioned Having a good time dancing and laughing While all my homies got the club cracking Got you and I ain't gonna leave Hold you down till you rest in peace The last man standing we gon' see yeah. Yeah. yeah, I'll fight for you I'll fight it when you spend May he bless you he bless when you can And Nog een keer de single van Master KG, David Ketta en Econ En Shine Your Lights. We gaan terug naar 2015: naar Concert at Sea. Ja, en wie trade daarop, Albert Jan? Hoor je het al of niet? Uh, Bluff. Bluff and the Counting Crows. Oké. Okay. Hier zijn ze dan met Holiday in Spain helemaal live. Ik kan nergens heen, maar in het zuiden wacht hem van nog steeds op mij. Alleen, wauw. Eh. Ja jongens, dit is prachtig. En dan neem ik mijn gitaar en mijn gouden ring. Dit is zo mooi jongens. En zijn vliegtuigstoelen, miljoenen bijbedoelingen En bovendien zijn er libuusines. En er zijn leugens over sterren die we toch nooit zien. Misschien neem ik zwang je als besluit. Lapus, schepen, achter. Ik nee, me voor de fotogasten. Vanaf het podium, kom. En tijdens de lockdown in deze coronaperiode... hebben we en ik SOS live gehad op zaterdag en zondagmiddag. Met een live versie van een bepaalde groep of artiest. En ook deze, ja, die moet gewoon in de lijst staan natuurlijk. Bluff en de County Crows, Concert at Sea in 2015. En Holiday in Spain, we hadden het gisteren over de plaatje... Albert-Jan op zaterdag... En toen zei hij van ja, als je door blijft gaan met het drijven van uh, Spaanse platen en uh, alles wat ermee te maken heeft, dan ga ik een vakantie boeken. Nou, wat ga je nu doen? Uh, nieuwe... Ja, <laughs> een vakantie boeken dus. Of niet? <laughs> nou, wel in, met dit in het achterhoofd. Uh, ja, want uh, het is geen land hè, geloof ik. Ja, nieuwe strengere regels voor terugkerende vakantiegangers op Schiphol. U hoort het al in het nieuws. Maar uh, we gaan dus net nog even voor u op een rijtje. Reizigers vanaf 12 jaar en ouder, die vanaf 8 augustus vandaag dus terugkeren van vakantie, moeten voor vertrek naar Schiphol vanuit een geel gebied een coronabewijs laten zien. Voorheen hoefde dat voor gele en groene gebieden niet. Voor het instappen van het vliegtuig, maar ook in een autobus of boot of trein, moeten reizigers in het bezit zijn van een QR-code of negatieve testuitslag. Dat heeft het divisionaire kabinet onlangs bekendgemaakt. Wie niet volledig gevaccineerd is... moet voor het terugkeren naar Nederland een PCR-test... maximaal 48 uur oud... of anti test maximaal 24 uur oud, laten doen. Het is aan de luchtvaartmaatschappij of aan de bus, boot of treinvervoerders... om die bewijzen voor het instappen te controleren. Het kabinet... Raad alle reizigers aan om bij thuiskomst zich ook te laten testen. Voor reizigers die binnen Europa op vakantie gaan worden de regels eenvoudiger. Alle EU-lidstaten krijgen de code geel of groen. Momenteel staan populaire vakantielanden als Portugal en Spanje nog op oranje. Die code staat voor alleen noodzakelijke reizen. Een vakantie is volgens buitenlandse zaken een niet noodzakelijk reisdoel. Reisorganisatie Sunweb is verheugd over de nieuwe regels... omdat ze duidelijkheid geven voor reizigers. Onder meer, Sunweb had vorige week aangekondigd... vakantiegangers zelf te laten beslissen... of zij nog naar oranje reisbestemmingen willen reizen. Tot nu toe schrapten reisorganisaties vakanties... als de kleurcode van geel naar oranje veranderen. Maar even over dat terugvliegen naar Nederland... Uh, een week of twee geleden was er iemand die ging terug vanuit Spanje. Maar uh, die had dus een test gedaan. Uh, uh, even kijken, dat moest dan uh, achter, maximaal 48 uur oud zijn. Alleen het vliegtuig had een 6 uur vertraging. Waardoor hij uh, buiten die regeling viel. Dus ja. niet, dus niet meer terug naar Nederland kan. Dus houdt u dat ook even in de, in de gaten. Dat als uw uh, reis vertraagd is, dan hopelijk binnen die 48 uur... Anders moeten we weer opnieuw een zogenaamde test laten doen. Nou nee, ja, ik weet niet hoe ze dat uh, met de controles uh, gaan doen. Want uh, ja, bij, de, bij de grenzen kunnen ze controles uh, hebben. De grenzen van uh, Nederland. Of je een uh, negatieve PCR-test hebt. Uh, of inderdaad een uh, vaccinatie uh, QR-code, om het uh, zo maar even te zeggen. Maar uh, ja, anders kan je net zo goed ook uh, niks, uh, niks hebben. Want de boete is 95 euro. En een uh, PCR-test kost tussen de 50 en de 100 euro uh, gemiddeld, zeg maar. Dus uh, ja, dan kan je ook het risico nemen dat je niet gecontroleerd wordt... want ze mogen niet de toegang tot Nederland weigeren. En je hoeft ook niet in quarantaine. Dus wat die maatregel uh, nou weer uh, waard is, dat weet ik ook niet... maar het klinkt wel leuk. Voor de buren is het uh, best wel grappig. Toch? Jij zoekt ook alles op wat uh, menig Nederlander denkt. Ja, precies. Zo is het maar net. Moment van rust nu. Een uh, lekkere gauwe houden van uh, Van Morrison. philosophy. We're always happy the we live in, philosophy. Sing along En zo krijgen we de zon wel een beetje aan het schijnen hoor, op deze zondagmiddag met Mango Jerry en in de summertime. Daar ja, voort trouwens een uh, lekkere gouden van Van Morrison. Have I told you lately? Het is bijna half vier tijd voor de evenementagenda. Gelukkig is er weer het uh, een en ander mogelijk en we zijn het gisteren eigenlijk ook al, Abidjan. Ook vanwege de komst van de Formule 1 uh, worden de activiteiten in en om Zandvoort uh, steeds weer meer. Ja, we hebben straks, uh, straks ook nog even een extra bijdrage over uh, het, kart, uh, het karten. wat uh, op het uh, Badhuisplein kan worden gedaan. Nu ook uh, daarnaast, natuurlijk ook nog het Reuzenrad in het Badhuisplein. Maar daar hebben we even een aparte bijdrage voor. We gaan eerst even terug naar het museum. Want uh, nou, laten we zeggen, allereerst even beginnen met die zandsculpturen. Die blijven nog met 22 augustus staan. Dus gasten die uh, een weekend of een dag of een week uh, naar Zandvoort komen... kunnen dus al die zandsculpturen nog bekijken. Ga daarvoor even, uh, als u uh, meer informatie daarover wil hebben... naar www.zandsculpturenroute.nl www.zandsculpturenroute.nl En daarnaast bent u natuurlijk ook van harte welkom in het museum. Want daar is een... Uh, een centrale thema is de ode aan het landschap. Enige tijd geleden was het alleen een buitenactiviteit, maar nu, nu de regels wat versoepeld zijn, kunnen we ook in het museum daarvan genieten. En daarnaast is ook nog een, een expositie over uh, een kleine Paap, een, de ene kleinste man van de wereld die ook in Zandvoort heeft uh, gewoond. En daar is een heel, heel thema aan gewijd. Uh, verder hebben we natuurlijk, uh, even kijken, ook nog uh, de Hippie markt. Die hebben dus extra, schijnen extra dagen te hebben gepland in uh, de maand augustus. De enige die ik weet is 13 augustus. Maar kijk even voor de actualiteit op hun website. www.hipandhappyevents.nl uh, www.hipandhappyevents.nl Heerlijk, een beetje... Ibiza-achtige uh, grote uh, kramen op de boulevard de Benaar en ook boulevard de Fauvage. met allerlei snuisterijen, uh, allemaal een beetje ja, hippie-achtig gedint. Maar uh, met mooi weer echt, echt een bezoek de moeite waard. En ook in het Zandvoortsmuseum is een uitgebreid overzicht van Jans, uh, Jan Lammers carrière. Want uh, onlangs is zijn, zijn biografie verschenen en die biografie van het leven met 300 kilometer per uur... En hieruit werd een selectie gemaakt van de mooiste foto's... die op een groot formaat te zien zullen zijn... in het museum en op de buitenexpositie op de Zandvoortse boulevard. Daarnaast zijn in het museum vele tientallen van Jans' auto's te zien... op een schaal van een Simca van slotenmakers slipschool tot aan een formule 1 en Le Mans. In het museumwinkel is uiteraard het boek... De Biografie van een Leven met 300 km per uur verkrijgbaar... alsmede andere me Memorabilia rondom de Grand Prix. Kijk voor meer informatie over alle activiteiten even op de website van het museum... en dan verwijzen wij u naar www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl En daarnaast kunnen racefanaten de komende tijd ervaren... hoe het is om een Formule 1 coureur te zijn. Tot half september kan het publiek, publiek in het hdmz-museum Zandvoort... virtueel racen over het circuit van Zandvoort... Dit terwijl het echte circuit gesloten is en wordt klaargemaakt voor de Dutch Grand Prix. Het was volgens museumdirecteur Marcel, Elsjan of Wipper een uitdaging om de beleving goed na te boodsen. Drie maanden geleden kwamen we met het idee, vertelde hij bij de opening. We wilden iets spectaculairs doen rondom de Formule 1. We hebben een expositie, een 360 graden film en drie simulatoren. Kijk voor meer informatie even op de website van het hdmz-museum te Zandvoort. Tot zover. Dankjewel, Albert Jan. Nou, de komende dagen voldoende te doen. Tot, zeker tot aan de Formule 1. En ook daarna nog. En jij hebt het inderdaad over die uh, simulatoren uh, die. Uh die in het hdmz-museum opgestald staan voor de racerij. Nou, binnenkort komt er ook een vaste plek op het circuit trouwens. Dat heet Race Square. En uh, die zorgen dat, uh, dat je daar in een bepaalde ruimte... met twintig mensen tegelijkertijd tegen elkaar kan gaan racen... op welke baan je ook maar wilt. En in welke raceklasse je ook maar wilt. Dus bijvoorbeeld DTM, maakt niet uit. Uh, Formule 3 of Formule 2, alles is uh, mogelijk... Uh, dat is vanaf uh, 21 september. Verder in het Zalversmuseum vanaf 20 augustus... de kinderkunstlijn met uh, de tekeningen die de basisschoolleerlingen hebben gemaakt... van uh, de, de, de Formule 1 uh, raceauto's en de raceporten uh, in het algemeen. En ja, dus vorig jaar uh, is dat uh, niet tentoongesteld geweest vanwege corona. En dit jaar dus wel vanaf 20 augustus te zien in het Zandvoortsmuseum. No, sorry, met uh, Out of Touch. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. En zo dadelijk gaan we de regio in. Nou, we blijven wel een beetje lekker uh, dichtbij in eerste instantie. Maar wel een reportage van uh, onze collega's van uh, NH News. We gaan naar de boulevard van Zandvoort, uh, Albert-Jan. Zo. Dat uh, met uh, de karkbaan. Maar eerst gaan we luisteren naar een disco klassieke van uh, Donna Ellen en Sirius. Het was de serie van Don en Serious voor Zandvoort en de regio. Ja, nou gaan we een hele eind weg, uh, Albert Jan, want we gaan naar de boulevard uh, van Zandvoort in dit uh, regioblokje. Ja, want uh, sinds gisteren uh, er twee, twee mooie evenementen. Allereerst natuurlijk uh, de, de, de, de reuzenrad. Het is al een reus, hè? Ja, ruim 50 meter hoog. Oh, gelukkig wel. Dichte dicht, dicht karretjes, dichte bakjes erop, hè? Geen open... Nee, open, open nee. Bakjes. Oh, jeetje. Nee. <laughs> Alsjeblieft, zeg. Maar daarnaast is ook een prachtig evenement uh, of een, uh, actie, een, een, een, een, iets om te doen voor kinderen uh, tot, uh, tot 12 jaar. Of in ieder geval, nee, dat is niet waar. Uh, op een echte circuit kunnen kinderen namelijk niet rondrijden. Daarom is vanaf uh, afgelopen zaterdag ook een mini-circuit gebouwd... in het centrum van Zandvoort. En wel op het Badhuisplein. Op die raceweg kunnen kinderen tot en met 12 jaar... toch in elektrische karts, dat even voor de milieuactivisten onder ons... een rondje rijden. Een fi uh, en Finn was uh, gisteren de allereerste om de baan te testen. En zijn reactie was, wauw, dat ging echt best goed. Onze collega's van NH waren erbij en maakten de volgende reportage. Het is echt goed. Ze draaien nu echt warm voor de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Dat doen ze met een reusrad en met een kartbaan speciaal voor kinderen. Fin was vandaag de eerste die de baan mocht uitproberen. Op zijn allerhardst gaat hij 150. 150 kilometer per uur? Oh, oké. Okay. Dat is wel heel hard hè, Fin. Maar nu is hij um, lager gezet, oh, dat hij niet zo hard kan. 150 gaan ze waarschijnlijk niet. Maar Fin vond het wel super leuk. Nou, in dit stuk recht. recht kan je lekker. En dan hier kan je uit de buitenbocht nemen. En dan kan je hier. Ook een beetje briften dus zo'n beetje. En dan hier weer door de bocht heen En dan beginnen we weer opnieuw. De speciaal ontworpen elektrische karts stoten geen CO2 uit. Dit zijn de allernieuwste karts. Die zijn speciaal ook met name voor Zandvoort gebouwd. En omdat, ze hier, natuurlijk omdat we hier in een omgeving zitten met flatgebouwen en alles... en dan wouden de mensen absoluut geen lawaai hebben... dan nou, ben ik gaan praten. En dan hebben we gezegd, oké, okay, dat doen we. De baan is van hetzelfde materiaal gemaakt als een luchtkussen. En dat leverde gisteren nog wel een flink probleem op. Dus we zijn gisteren echt de hele dag bezig geweest om het circuit in positie te krijgen. En de wind waaide het dan weer weg. He, want normaal leg, zo circuit leg je zo'n circuit uit in een half uurtje. Alleen gisteren hebben we daar gewoon heel veel problemen mee gehad. Op het circuit hebben bochten allemaal namen. Moeten we nou niet eens zo'n bocht, vernoemen noemen naar jou. <lacht> Is dat een goed idee? Ja. De laatste bocht hier, dus deze. De buitenbocht. Die noemen we dan vanaf nu de? Finbocht. Finbocht. Ja, is een vinnig bochtje dan, Jan, wat we gaan krijgen daar op de boulevard. Leuk hoor, dat die inderdaad die kartbaan met elektrische karts voor de kinderen tot en met 12 jaar beschikbaar is. En laten we hopen dat uh, de echte baan voor de Formule 1 uh, niet uit uh, luchtkussens uh, gaat uh, bestaan. Want dan uh, gaat het een uh, puinhoop worden als uh, Marsen stappen en uh, Lewis Hamilton het uh, weer uh, aan de stok uh, gaan krijgen, zullen we maar zeggen. Dat lijkt me inderdaad uh, niet wenselijk. Nee, dat nee. lijkt me ook uh, niet wenselijk. Nou, dank aan uh, NA Nieuws uh, voor het maken van deze reportage hier op de boulevard van Zandvoort. Yeah. We'll In Sanford heet die Poel de Noordzee en uh, kan je inderdaad uh, lekker uh, van uh, genieten uiteraard. En lekker een race als je uh, nog geen uh, 13 jaar uh, oud bent uh, op, de, op de kartbaan uh, die daar uh, sinds gisteren actief is uh, bij inderdaad uh, de... Het reuzenrad, wat ook uh, daar uh, inmiddels gestationeerd ja. staat. Luisteraars, ik sta hier op het circuit van Zandvoort voor de start van de Formule 1. Het is bijna tijd. 24 brullende voertuigen maken zich gereed om op een afgesproken teken tegelijkertijd in dezelfde richting te vertrekken. Het zal nu haast te zijn. De tribune zit vol met mensen die de adem inhouden in afwachting van het start zijn. Ook rondom in het landschap hebben zich talloze langs het parcours opgesteld, maar ik kan niet zien of ze de adem inhouden. Het moet in ieder moment gebeuren. De die hier op het punt staan om weg te kleuren, vertonen de meest uiteenlopende scheuren. Altijd weer een feestelijk gezicht. Nog maar een paar seconden en dan... Onwillekeurig denk ik aan de Grand Prix races uit het verleden. En ik zie weer de prachtige kerels die toen achter het stuur zaten. Nuvolari bijvoorbeeld, de grootste van allen. En Caracciola, Verbraugins, Wartzie, Grozemijer, Chiron, die zijn pet achterstevoren trok. Wacht even luisteren, als ik geloof dat... En dan had je de toe altijd te herkennen aan zijn bolhoed en achterdas. En niet te vergeten Graaf Leo Tolstoj, van wie gefluisterd werd dat hij ook heel mooie boeken schreef. Het kan nu niet lang meer duren. En wie herinnert zich niet onze eigen Piet Moeskops? Die was dan wel fietser, maar hij heet toch ook herhart. Het is heerlijk weer, luisteraars. Er heerst hier een drukte van belang. Dat is geen wonder, gezien de omstandigheden. Er staat heel wat op het spel vandaag. Wie zal als eerste de finish passeren? Het is nog te om omdat met zekerheid te voorspellen luisteraars... maar dat het van het begin af een verbeterde strijd zal worden, staat wel vast. Vandaar dat iedereen de adem inhoudt... en met spanning uitziet naar het ogenblik dat de barteren... Uh, hey! Wat dacht je van dit plekje? Dit plekje lijkt me fijn. Jawel, dit plekje zal het meest geschikte plekje zijn. Hier zit je in de schaduw en lekker uit de wind. Zeg stil eens even luister, ik geloof dat het begint. Vom voem, voem, voem, voor de prijzen en de roem. Stuur, stuur, stuur, anders sla je in figuur. Schakel, schakel, schakel, schakel, elke keer weer in. mirakel. Stel, stel, stel, haal je het niet of haal je het wel?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 Weg wil je soms een appel, je ja, graag en ook een mes. Die schillen zijn bespoten. Dus daar heb je nummer 6 en dat is nummer 18. Ligt deze nou aan kop? Wat is dat reuze spannend en het houdt nog lang niet op. Zo, zoef, zoef, zoef. Daar passeert hij mij die boef. Rond, rond, rond. Als ik maar een gaatje vond. Jakker, jakker, jakker, jakker in het publiek, die armen stakken. Slik, slik, slik. Nog maar liever hij dan in. Wat voel ik in mijn oorschelp, verdomme, het is een mier. Toen let nou even op de race, daar heb je nummer vier. Oei, oei, die nummer negen vloog bijna uit de baan. Wat is dat reuze spannend en er komt geen einde aan. Jag, jag, jag, jag, met je hersens in je maag. Voort, voort, voort, reed de koning door de poort. Listig, listig, listig, het aftel uh, is listig, daadwerkelijk uh, begonnen. Eerste week art, art, art, van september. Eerste weekend september. Dan uh, krijgen we hier uh, de Formule 1 op het circuit van Zandvoort. En dit was uh, Dr. Anders Peen met een nauwe single van hem, joor. De Grand Prix Zee. voor Zandvoort en de regio. Zo, we gaan het hebben over de grote grazers. Ja, en gaan, daarvoor gaan we even naar Overveen. Vier jaar na de vertooiing is naar Duurbrug zeepoort in Overveen open voor alle dieren. De brug was tot voor kort alleen toegankelijk voor kleine dieren en herten. Maar nu het laatste hek is weggehaald... is het middenduin definitief verbonden met de Kennemerduinen voor zware grazers. We hebben een primeur, aldus dus de Fonk, ecologisch adviseur bij PWN. Drie dagen geleden hebben we de twee kuddes hooglanders uit beide gebieden elkaar voor het eerst ontmoet. Onze collega's van NH maakten er de volgende korte reportage over. Al zo'n vier jaar rijden fietsers en automobilisten onder Natuurbrug Zeepoort door. Een flink bouwwerk wat de provincie bijna 6 miljoen euro heeft gekost. De brug verbindt het Middenduin met de Kennemerduinen en is sinds kort helemaal open. Ja, die staat er al een tijdje inderdaad, uh, sinds 2017. Uh, maar afgelopen week, vorige week, is die voor het eerst uh, echt helemaal geopend. Uh, dus nu kunnen ook de Schotse Hooglanders en de Koningpaarden kunnen over de brug. En dat is ook al gebeurd. Drie dagen geleden um, is de kudde Hooglanders voor het eerst de brug overgestoken. En uh, aan de ene kant van de brug hebben we het gebied van Staatsbosbeheer en aan de andere kant het gebied van PWN. Dus we hebben ook twee verschillende kuddes. Uh, en die hebben elkaar dus drie dagen geleden voor het eerst ontmoet. Dat de dieren zo lang moesten wachten voordat ze mochten oversteken heeft een reden. De bodem van de brug had tijd nodig voor natuurlijke begroeiing. En om die leeflaag goed te laten ontwikkelen is het belangrijk dat er geen hele zware dieren overheen gaan die eerste jaren. Want die kunnen natuurlijk heel makkelijk die, die toplaag uh, stuk trappen. Dus daarom hebben we de eerste jaren die brug nog afgesloten voor de grotere graters. Herten konden het hekwerk al wel passeren en aan de hand van sporen en camerabeelden blijkt dat ze al veel gebruik maken van de brug. Of dat ook zal toenemen nu het hek weg is zal moeten blijken. Evenals een mogelijke babyboom onder de hooglanders. In de kudde van Stadsbosbeers uh, ja, zitten stieren en in de, in de kudde van PWN niet. Um, dus nou ja, vanaf nu is het mogelijk dat, uh, dat er ook voortplanting uh, plaatsvindt. Um, dus ja, dat, dat gaan we merken. Zij 2000 jaar leeft die aarde zonder liefde. Het regiert de hap des hasses.